Op het vertrek van premier Berlusconi gisteravond is gemengd gereageerd. Mensen gingen de straat op om zijn vertrek te vieren en maakten hem uit voor mafioso. Rechtse media spreken schande van de manier waarop Berlusconi nu wordt bejegend. Saudi-Arabië heeft de storming van zijn ambassade in Syrië scherp veroordeeld. Gisteren werd het gebouw in Damaskus met stenen bekogeld en geplunderd. Het gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid vanwege het aanhoudende geweld tegen demonstranten. De Saoedische regering liet weten dat Syrië verantwoordelijk is voor de veiligheid van het ambassadepersoneel. De leden van de Arabische Liga hebben het regime van president Assad opgeroepen een einde te maken aan het geweld tegen betogers en hervormingen door te voeren.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 De politie in Brabant onderzoekt drie autobranden in Waalwijk. Vannacht gingen daar in verschillende straten drie cabrio's in vlammen op, waarvan één oldtimer. Ook een carport brandde af. Twee weken geleden brandde in Waalwijk ook al een klassieke auto uit. Het weer. In het zuiden nog mist. Verder schijnt de zon. In het zuiden kan later de zon ook doorbreken, maar lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de AMB.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 Doe Vandaag komt hij aan uh, in Zoforts. Vandaar welkom, Sinterklaas. aan het uh, begin van een, een nieuwe muziekboulevard bij CFM. Het is even na 12 uur. Goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, uh, Rob, en goedemiddag, kinderen en ouders. Die natuurlijk vol spanning voor de radio zitten, want uh, ja, het kan nooit lang meer duren. Hè? Nee, volgens mij ook niet. Volgens oh. mij uh, staat hij op het punt om op het strand aan te komen. En we hebben natuurlijk uh, speciaal deze komende twee uur een speciale uitzending. En uh, we gaan natuurlijk een live verslag doen vanaf het strand. Want daar lopen natuurlijk onze verslaggevers al helemaal nerveus heen en weer te lopen. Van waar blijft hij, waar blijft hij. Dus. Uh, we gaan zo meteen nog even een plaatje draaien en dan gaan we gauw over naar het strand. Want ik ben ontzettend benieuwd hoe het op het strand is. Het zal wel razend druk zijn en ik ben ontzettend benieuwd of Zandvoort wel de vlag heeft hangen. Hè? Ja, ja. In de telefoon gaat ook misschien is het uh, Sinterklaas wel. Je, weet het, je niet. weet het niet. We gaan even kijken. We're nou, nou, nou, nou, dat nou, wel. Nou, nou. nee, het is wel spannend True. hoor, trouwens. Maar, volgens mij is hij uh, inmiddels wel uh, gearriveerd hier. Ja, is maar luistera ja, de, de luisteraars en kinderen, wij proberen wij koortsachtig uh, uh, contact te krijgen met het strand. Maar het zal er wel zo mega druk zijn. Dus dat lukt even niet. Uh, maar uh, ik, gisteren kwam je dus aan in Dordrecht, hè? Dat ja, klopt, ja. We, we blijven klopt. het proberen hoor. Want ruim 1,8 miljoen mensen hebben gisteren op de televisie gekeken naar de aankomst van Sinterklaas in Dordrecht. Uh, dat bleek uit cijfers van de Stichting uh, Sinterklaas onderzoek. De intocht was te zien in een speciaal Sinterklaas Het was daarmee het uh, op twee na beste bekeken tv-programma van gisteren. Maar uh, voor de kinderen was het natuurlijk het best bekeken programma. Hè? Kijk, helemaal leuk. We gooien nog gauw een plaatje in en dan gaan we weer kijken of we naar het strand kunnen. Okay? Even, even snel naar het strand. Ja, ja ik gaan, wil ja. weten en... van, uh, of inmiddels uh, aangekomen is. Oké, okay, even een plaatje en dan gaan we weer naar Koorsachter bellen. Hoe het met me gaat, een goed gelijk paard Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet Maar zit heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs omdat ze wel ken Helaas, helaas is ik nooit thuis als een Zwarte Piet Die trouwens in zijn vrije tijd.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 Eyo, eyo, eyo, dat was Koele Piet op de Salfordse Radio. En jawel, we hebben een verbinding met het strand. Ja, Rudy. Siggins komt de, de stoomboot uit Spanje weer aan. is hij er, is hij er, is je? Ja, ja, ja, Hier hey. op het strand, hè. He. Ja, hoor. Oh. oh. Hey, uh, het is een drukke boel. Iedereen staat op Sinterklaas heen. Hij uh, is net aangekomen met de boot op het strand. <laughs> En uh, ja, langzamerhand gaat hij nu uh, richting het dorp. Het moet natuurlijk zwart staan van de mensen, hè? Ja. <laughs> Heel veel zwart ook, ja. ja. Ja, ja, ja. Kon je nog wel een plekje vinden, Rudy? Wij hebben een heel mooi uitzicht. Wij staan op de boulevard en we kunnen het hele strand overzien. Dus wij kunnen alles snel letterlijk in de gaten houden. Oké, okay, en is uh, het. Heeft, want gisteren ging het een beetje mis, want Sinterklaas stond alleen op die grote stoomboot. Maar uh, zijn, Piet, zijn de Pieter nu wel meegekomen? Uh, nee, nou ja, hij heeft nu assistentie van die Pieter, ja. Oké. Okay. Dus uh, ik zie genoeg Pieter, ik zie zelfs een paard al. Oké, okay, Americo? Amerika staat er gewoon. Het dus, dus komt helemaal goed. Oké, okay, en uh, veel kleine kinderen natuurlijk. En uh, uh, uh, veel, veel ook grote mensen. Veel, ja, hele grote mensen. Hele oude ook. Ja, <laughs> staat op die boot. <laughs> Oké, okay, Rudy. En uh, even iets anders. Er was gisteren ook iets met een vlag. En er uh, schijnt uh, dat er een vlag moet hangen met uh, Sinterklaas uh, teken erop. Zodat de Pieter de weg kunnen vinden. Heb je die al gezien? Ik. Ik heb gekeken, ik heb ook echt gezocht, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus oh. ik denk dat we met z'n allen daar even op zoek moeten gaan. En dat, uh, dat we gaan meelopen met de Pieter en de Sint. En ik denk dat we daar snel genoeg kunnen komen. Ja, want als die, vlag, als die vlag niet hangt, dan weten ze niet waar ze naartoe moeten. Nee, dat bedoel ik. Dan wordt er chaos. Dat wordt echt een chaos. Het is al heel behoorlijk druk, dus uh, we moeten maar zien of het, uh, of het wel goed komt. Nou, oké. Okay. Hey, ga jij even naar die, op zoek naar die vlag. Dan gaan wij, nog, gaan wij nog wat plaatjes draaien en dan bellen we je straks weer even op. Helemaal goed.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 Nee, niemand meer het waardeert. Ik heb een zwarte piet en bloos. Vertel me, wat doe ik met je? Oh ja, piano. Met uh, witte en schuifte uh, toetsen. Ja, lekker. Ja, ja, ja, ja.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 Wat het verleden tijd zal zijn. Door oh, yeah, de zwarte pietje blues, de zwarte pietje blues. de zwarte blues, don't step on my blues, sweat. Ander yeah. liedje, de zwarte pietje blues. Hoewel het verleden tijd Het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ja? be Zf nou, Een mooie boot Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Van met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee Tot Een mooie boot Ja, Sinterklaas die heeft Hij komt gevaren over de zee en eet voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij is hele boelen bieten op zijn boot. Het duurt nog honderd jaar, zijn boot. Hij is zo groot. Hij is de heel dat niet kon en niet droom. Hij is te groot en past niet achterin de zon. Ja, sinds de slag. Hij is inmiddels geharriveerd hier in hebben We hebben het over Sinterklaas. En dit waren de gebroederschool en de Sinterklaasboot. Albert oh, John, je bent net terug van het Raadhuisplein. Hoe oh. is het daar? Ik ben daarheen gerend, jongen. Ik denk van, nou, als die vlag daar nou niet hangt, dan, dan, dan wordt het een chaos. En jou, hoor. het is een chaos. Een chaos? Me ja, mensen lopen de haltestraat in. Want ze zijn allemaal op zoek naar die vlag. Dat zo dat ze weten waar ze moeten zijn. Waar Sinterklaas dan door de burgemeester wordt ontvangen. Maar ze lopen de haltestraat in. Ze lopen de krocht in. Ze lopen alle kanten op. En ze weten bij God niet waar ze zijn. Heb jij hem oh, niet die, kunnen vinden, Nee, want die, nee, die vlag, jongen, ik kon die vlag echt niet vinden, man. Ik ben helemaal buiten adem. Ja, ik hoor het Ma daar. Maar, uit, maar uh, zo. We, ja, we moeten meteen even een plaatje draaien. Kan ik kan even weer rustig worden. En dan, uh, en dan, uh, dan gaan we gauw over straks naar Rudy. Want die gaat ons dan vertellen of hij misschien die vlag wel gezien heeft. Ja, ik ben heel benieuwd. Oh, nou, nou. Dus, eh, hoor het zo dadelijk, hoor het van, uh, van Rudy. Ga jij even lekker uitreigen. Ja? Dank je, dank je. Draai ondertussen even een plaatje. in ter klaar. Hij gooide zijn zusje met haar. En maak er ontzettend gedaan. Gemaakt, of kneed een oogje toe Bij Sinterklaas' zak En zwarte roe. zijn lieve zusje kreeg Het wind, wie roept er dan he he? Die goede oude zin. Dus als u niet dood zijn, dan ben je niet goed wijs. Wie stout is, die maakt pijn. Een hele verre reis. Dus als u niet dood zijn, dan ben je niet goed wijs. Wie stout is, die maakt pijn. Een hele verre reis. Het is uh, bijna halfweeg geworden. Je luistert naar een speciale Sinterklaas uitzending bij Zierwim. De Muziekboulevard helemaal in Sinterklaas stijl en dat gaat straks nog gewoon door hoor. Ook bij zondag in Kennemeland dan uh, bijna alleen maar Sinterklaas, want uh, Sinterklaas uh... Gaat vanmiddag natuurlijk naar de Corver Sporthal. Ja, maar Omdat... hij, gaat, hij gaat als het goed is, is hij nu onderweg naar, naar het Raadhuisplein, als hij het tenminste kan vinden. Maar we proberen al naar geestig uh, contact te zoeken met Rudy. Want die zou meelopen. Mee maar Rudy uh, is hij is is meegenomen? Het, het hele netwerk is overbelast, dus we komen er niet, uh, niet tussen. Dus we gaan, uh, dus we gaan uh, maar verder proberen. En uh, zodra we contact met hem hebben, dan, uh, dan, gaan, we, dan gaan we weer in de uitzending. Oké, okay, nou wat gaan we doen? Ik ben erg benieuwd of het allemaal gaat lukken hoor, want het is wel spanning hoor, spanning ten top. Dus zodra jullie zo meteen weer naar het plaatje gaan luisteren, ga ik weer proberen op Rudi Rudy te bellen en kijken waar Sinterklaas uit hangt met zijn zwarte pieten of ze het Raadhuisplein kunnen vinden. We gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Rudy, een van onze verslaggevers. Rudy, ben je daar? Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht deur geklopt. Ja. Heel goed. Kijk, zeg maar stemming. Rudy, ik was net ook al even op het raadhuisplein en als het goed is, ben jij daar nu ook? Ja, klopt. Wat een chaos, hè? Ja, het is behoorlijk druk. Ze zijn nog steeds op zoek naar die vlag, want uh, hij is nog niet gevonden. Nog niet gevonden, hè? Nee. nee. Want ik zat ook al even, ik was er heen gerend en ik zag mensen de halterstraat inlopen, de krocht inlopen. Ja, het is gekhuis. Het is echt gekhuis. Iedereen helpt ook met zoeken. De kinderen, de ouders, de pieten, zelfs de Sint. Oké. Okay. Nou, uh, weet je wat? Uh, nou, blijf verder zoeken, want en, dan, dan, dan horen we het straks, straks weer. Dan gaan wij even rustig een plaatje draaien. Ja, helemaal goed. Tot straks. Oké, okay, tot straks. Okay. Oh, Dat Dat zoek to ze. Dat was Rudy. En we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ik. Oh, ja, mooi, ik ken die verrastingen. Sinterklaas krijgt er een mooi weer bij hoor. Hij kan rustig zijn gang gaan. Want uh, ja, van, uh, van vandaag schijnt een de geregeld de zon. En trekt een beetje bewolking over uh, Zandvoort. Waardoor de zon soms wat wazig zal te zien zal zijn. Het blijft vandaag in ieder geval droog in Zandvoort. En er waait een matig windje. En uh, de temperatuur komt niet boven de 10 graden uit. Nou, en als het feest vandaag allemaal goed verlopen is, dan moet Sint natuurlijk weer verder aan het werk. Maar uh, maandag tot en met woensdag is het ook prachtig herfstweer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait overwegend een matig windje. In de nacht daalt de temperatuur wel, en dat is voor de pieten natuurlijk wel even zinvol om te weten, naar we waren dichtbij het vriespunt En overdag wordt het maandag nog 10 en dinsdag en woensdag een graad of 8. Nou in de rest van de week in Zandvoort. Nou lijkt het weerbeeld geleidelijk te gaan veranderen, want donderdag schijnt geregeld de zondag en blijft het droog. Maar vrijdag, oeh, vrijdag overheerst de bewolking. En kan er zelfs wat regen gaan vallen. En ook zaterdag is regen mogelijk. De wind waait weliswaar uit het zuiden tot het zuidoosten. En is niet zo erg, erg sterk. En de temperatuur die stijgt naar 10 graden. Dus die pieten die, die aan het werk moeten, die s'nachts, die moeten wel even iets uh, warms aantrekken. Wat bedoel ik? Wat dus regen pak je ook aan, hè? Het is goed koud s'nachts en het gaat ook nog een beetje regenen. Dus ik hou... Gaat uh. Ik ben blij dat ik geen piet ben. Maar de komende dagen best wel lekker weer nog. Ja, maar ja. ik zet mijn schoen lekker en ik ben lekker binnen. Kijk, helemaal goed. Ik ben toch zeker niet, dat is de volgende die we voor jullie hebben. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets En een hele grote teddybeer, maar meestal krijg ik niet Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos. Hoe Hoeveel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader al te vol Auto Het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. Zie je Text tv op kanaal 45 45. -M -M. Er was dus een jongen staal, die lachte ons klaar. Hij gooide zijn zusje met haal en maakte ontzettend raar. MUZIEK In het eerste elftal van Real Madrid. En als die voetbalclub weer eens een wedstrijd wint, wie roept er dan? Huh, huh, die goeie! Man, ik ben helemaal in de stemming, hoor. Helemaal in de Sinterklaasstemming. En mijn schoen mag ik ook weer zetten. Gelukkig maar. Ja, joh, ik heb, oh. de, ik heb de hele nacht niet geslapen, hè. De hele Echt, nacht heb niet ge geslapen? Ik heb geen oog dicht gedaan. Het is, het is, het is, het is verschrikkelijk. Ik maar... heb een beetje onrustig geslapen, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja, want het is toch een beetje een raar gevoel, hè. Hij komt, die, hij die, komt die spanning. Die spanning. En uh, terwijl jullie naar het plaatje zaten te luisteren... Toen, toen heb ik even gebeld nog met Rudy. Van Rudy, waar, waar zijn jullie nou op dit moment? En Rudy wist om me te vertellen dat ze nog bezig waren te vertrekken van het strand. Maar dat ze wel de kerkstraat in zijn gereden. Zeker gelopen. Dan gaan ze in ieder geval de goede kant op. Ze gaan in ieder geval de goede kant op. En we blijven natuurlijk wel even, even kijken of we die vlag kunnen vinden. Maar iedereen loopt er gewoon rustig achteraan. Dus dat gaat er rustig in kolonnen. Gaat dat naar, denk ik, richting Raadhuisplein. Waar dan de burgemeester de welkomstwoord zal gaan spreken. En Sinterklaas welkom zou heten in Zandvoort. Dus uh, wij uh, we gaan nog even een plaatje draaien. En uh, dan uh, gaan we daarna even weer naar Rudy kijken hoe de stand van zaken is. Een goed idee Albert-Jan. Gaan we doen. Dan voel ik me een beetje raar. Geen trek in eten. En ik kijk niet maar ik staar. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel. Sja la la, sha la la, sha la la la, sha la la la, sha la la la, sha la la la. Ik ben verliefd, zij is verliefd. Maar op wie dat zeg ik niet, ik ben verliefd, zij is verliefd. Of een is for Verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Op een hele mooie Piet. Hij is zo lief. Oh, zo lief. mooi, oh, ja. zo lief. Kippenvel, hè? Heerlijk plaatje, zeg. Ik ben verliefd. Dat was de club van Sinterklaas. Kijk, maar kijk eens wie is aangeschoven. Hey, Zand kijk. van het strand. Onze enige echte eigen voorzitter. Pieter, Pieter goedemiddag. Ja, goedemiddag, dames en heren, luisteraars. Goedemiddag Albert, Jan en Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, we kunnen blij zijn, want hij is er aangeland. Ja, hij is ja. geland. En het is allemaal goed gegaan. En het is uitstekend. Hij kwam uh, vijf over twaalf aan. Zo. Met een rotvaart. Hij was overgestapt op de boot van de reddingsmaatschappij. Want ja, die pakjesboot die kan niet zo dicht bij de kant komen. Nee. Dus hij was overgestapt op de reddingsboot En die, uh, als een speedboot met misschien wel 100 kilometer per uur kwam hij op het strand af. Gelukkig stopte hij een eindje voor het strand. En toen ging hij heel langzaam varen. Ik dacht dat hij een netje had uitgegooid. Ja. Maar dat bleek toch niet groot te zijn. Toen kwam de Sea Track, dat is dat, dat, een soort tractor ja. van de Rennersmaatschappij. En die reed de zee in. De zee in? En die pikte die boot op. En die tilde nee. hem zo de zee dat omhoog. Meen je niet. Nee, daarmee. En toen reed hij met boot naar het strand op. Wow. Ja, dat was een spektakel. Nou, op strand stonden inmiddels, ik denk, 2000 mensen. De rotonde kon niemand meer, meer bij, daarboven. Die nee, was helemaal vol. De pieterband was er. Ik denk dat er wel honderd zwarte pieten waren. Zo. Allemaal met pepernoten. Americo 2... Boerder is ja, er ook, dus twee, ja, ja, maar, twee. Hadden we er is al klaar al Ja, twee is dat Ja, want één is met pensioen Ja, die is met pensioen, die staat okay. nu in de wei ergens In Spanje waarschijnlijk, in Madrid ja, of zo het zonnetje en erbij zo. En nu loopt Sinterklaas, uh, althans hij loopt niet Hij zit op zijn paard en gaat nu de kerkstraat naar beneden Naar het gemeentehuis, want daar wordt hij ontvangen door de burgemeester Hoe? Ja, en daar moet ik bij zijn, dus ik ga meteen ja, weer door Even snel, voor ja. ik, voordat je weer weggaat Heb jij die vlag nog zien hangen? Want er is een vlag, want dat was gisteren ook in Dordrecht, hadden ze een vlag op, de, op het raadhuisplein neergehangen, zodat de pieten de weg konden vinden naar het raadhuisplein. Helemaal de weg. Wijs, Piet, loopt voorop. Oh, gelukkig. Kijk, nee, En we hebben gauw even gespiekt in het grote boek. Ja. Er staan helemaal geen namen van zijn kinderen in. Niet? Nee, alleen maar lieve kinderen. Oh, ja. Toe, wow, nou, dat en is En iedereen spannend. mag zijn schoen zetten vanavond. Nou, nah. ja, wat feest. Dat is geweldig. Nou, Pieter, geweldig Ik, ik ga weer doen naar het gemeentehuis. Geweldig meethuis. nieuws. En uh, doe de burgemeester de hartelijke groeten van ons. En, en goed aan Sinterklaas ik ook. Ik zal het doen. Oké okay, Peter. Dag Pieter. Dag, Peter, succes. Dag, Peter, succes. Oh. Hoi. Sinterklaaspaatje dit, hè Albert-Jan? Jongen, oh, jongen, jongen. Oh, kom maar eens kijken. En wat gebeurt daar allemaal, Rudy? Rudy! Ja, ja, ja, ja. Ik zie hem, hoor. We lopen achter de Sint aan. Nou, hé. Hey. Ja, ja. We hebben de weg gevonden. De vlag uh, is in zicht. dicht. Oké. Okay. hè, gelukkig zeg. En uh, we lopen nu met iedereen. Ik kan de Sint wel even laten horen. Sint, zeg eens wat. Goeiedag, da. Oké, okay, dat is hem, dat is hem. Dat is hem gewoon hier ja, ja, ja. op de radio. Geweldig. Dus het komt helemaal goed. Onder begeleiding van alle Pieten gaat hij nu naar het raadhuisplein. Oké, okay, en, en is er wel genoeg ruimte in, in, de, in de kerkstraat voor al die mensen? <laughs> nou, we lopen allemaal uh, mutje op mutje, hoe zeg je dat? Voet aan voet. Okay. Het, het past net. En we lopen nu met z'n allen daar naar het plein. Dus het, wordt, uh, het ziet er allemaal goed uit. En dus het gaat allemaal goed met Sinterklaas. Maar goed, maar goed dat die vlag gevonden is. Hè. Zeg geweldig. Zeg nog even, ja, ja. even iets anders. Maar die, de boot waarmee Sinterklaas aankwam. Die werd ja. opgetild ofzo? Ja, klopt. Uh, voor mij was het een soort van uh, hele grote speedboot. Die ging heel hard. Ja. En um, hij werd uh, op het strand getild. Zodat S Sinterklaas eruit uit kon. En vanaf, uh, vanaf een speciaal... Uh, Strand, eh, uh, Een Sint uh, speciale Sinterklaasbootlift natuurlijk, hè. Ja, het is een spektakel. Spe het, uh, spe spe uh, oh. het is deze week of dit jaar een moderne Sinterklaas, hoor, ik niet gezien. zien. Nou, hé, hey, Rudy, blijf jij lekker doorlopen. We laten je even met rust en we komen vlak na twee uur weer bij je terug. Ja, is goed. Oké, okay, tot dan. Hoi. Hoi, hoi. Die Rudy heet bij Sinterklaas. Ja, ja. ja. En we hebben Sinterklaas live in de uitzending gehad. Kijk. Nou, nah, dat is ongelofelijk. Super, ongelofelijk. Super, super, super. super, super, super, super. En alle mensen lopen nu naar het Play. Het is een drukke van buitenland. Lang. Zo... Is het nooit zo druk geweest? Zullen Heeft zwaaien. Heeft even zwaaien. we even zwaaien. Kijk. Helemaal goed. Die de zijn door de Ja, maar ik, ik, ik, in mijn spanning heb ik helemaal gezegd. Ik zou, we zouden uh, Rudy weer terugbellen om tien, over of vlak na twee. We maar dat is natuurlijk vlak na één. Hè? Ah, okay, okay. Maar ja, ik kan nog niet zo goed klokkijken. Nee, hè? Maar goed dat jij erbij was. En dan kon je me dat even uitleggen. Dat het zometeen iets over één is. En dan gaan we Rudy weer bellen. Want dan zal hij wel op het Raadhuisplein zijn gearriveerd. En uh, misschien dat we nog een stukje van de speech... ...of het verhaaltje van, uh, van de welkomstwoord van de burgemeester kunnen meeluisteren. Mee nou, het uh, Raadhuisplein dat wordt mega druk. Al ja, die is, mensen die ernaar uh, op weg zijn. Oh, kan, oh, het is waanzinnig druk hier al. Ik bedoel, ze staan hier al in de file voor het Raadthuisplein. Dus, dat bedoel ik. Daarom. En zo groot is het ook weer maar niet. Maar goed, alle kinderen die thuis meeluisteren... ...wij zijn erbij. Zie je, we zijn erbij. In word ik soms <middels> Eventjes geen stress, hoe doe je dat het best? Iedereen die wil dit of dat, soms ben ik het een beetje zat Ik ben nooit eens vrij, u denkt nooit aan mij Dus af en toe, spring ik vreselijk uit het wand Profiet is los, allemaal aan de kant Vrolijk zingend ga ik door heel Nederland Profiet gaat door Stop is er niet bij Als je wilt, kom op en doe maar mee met mij En we zingen Oh, oh, oh, oh. la, la, la, la Profit heeft de zin in, kom maar mee, doe mij maar na oh, oh, oh, oh, la, la, la, la Je doet het goed zoals ik moet, nu nog je pa en ma Wegen ze noodgeval, nou dan snap je het zeker al ik Help ze met een lach, Profbiet redt de dag Maar soms heb ik gewoon geen zin, en dan trap ik er echt niet in Iedereen vet weg, dan ben ik gewoon even weg Want af en toe, spring ik vreselijk uit de band. Profiet is los, allemaal aan de kant Vrolijk zingend ga ik door heel Nederland Profiet, ga door, stop er eens er niet bij Als je wilt, kom op en doe maar mee met mij En we zingen, oh, oh, oh, oh. la la la la Profiet heeft de zin in, kom maar meedoen mijn mama Oh, oh, oh, oh. La, la la la Wie doet het goed zoals het moet, nu nog je pa en ma Ja zo gaat het al heel erg lang en zo blijf ik dus aan de gang Maar zegt nu iemand Piet, dan roep ik nu even niet Want af en toe spring ik vreselijk uit de band Profiet is los, allemaal aan de kant Vrolijk zingend ga ik door heel Nederland Profiet gaat door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 Oh, Qulala oh, oh, oh, La La La, la. het goed zoals het moet en met zalen Oh, Qulala oh, oh, oh, oh, La La, profiteert de zin, ik kom met mee door mijn mana. Oh, oh, oh, oh la, la La La, ik geef het voor, nu ben ik moe, ik denk dat ik maar. De met eraan, naam, eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou, reden, dus wat paniek. niks ik in de komplettenfabrik niet is uit zijn doel, de tekeningen van Sinterklaas die zijn weg Jippie ja en ongehoogde de duurt Vanaf de doren, maar hij ziet niets wat een pech eeuw wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. paniek ik in de confetti die mag Eeuw, eeuw, eeuw. Eeuw, eeuw, eeuw. Muziek die doet echt zijn best. Stopt zelfs met stoepen en zoekt geweldig goed mee. Kipiaai op de test, die krijgt niets getest. Daarmee. En ik hoop echt dat het werkt Voordat Sinterklaas het werkt Eeuw, wat doe je nou? dingen zijn niet van jou Had dat maar niet gedaan De druk van Sinterklaas me eraan. Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou Reden dus voor paniek Kan ik in de volk, het waar ik Zoeken, zoeken In alle gaten en hoeken, hoeken zonder zoeken, zoeken Die boeven zijn echt niet de baas Zoeken, zoeken Vergeet niet alle je hoeken, hoeken We moeten alles doorzoeken, zoeken We zijn de Club van Sinterklaas Eeuw, wat doe je nou? Tekeningen zijn niet van jou Had dat maar niet gedaan De Club van Sinterklaas, dat aan. Eeuw, wat doe je Iedereen is op zoek naar jou. Reden, dus voor paniek. Kon ik in de confettifabriek. Eeh, wat doe je nou? Nee, iedereen is niet van jou. Had dat maar niet gedaan. Up voorzicht de was op Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden, dus voor paniek. Kon ik in de confettifabriek. Je weet niet wat je ziet. Bibi nog in de boos dampen dat friet de appels zijn gezond maar nee, die piepen nooit piepen nooit in appels Ja. Leert van die ik, op ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Zou je het nog een keer kunnen zingen? Een mee zingen? Nee, nee, ik kan niet goed wat? zingen. Nee, ik zing niet. Liever niet. Je zegt in dat lied appels zijn gezond. Je, dat is ook waar. Ja, nou, dat is prima. Zou je het nog een keer je, uh, kunnen zingen voor mij? Zin? Ik luister jou. Piepen, en appels. Je weet niet wat je ja. ziet. Piepen, en appels. Beter, dan dat de appels zijn gezond Met de piepen niet Piepernoot en appels Het is weer die drie. Ja, het ja, is, is kort maar krachtig Pepernoten zijn inderdaad niet gezond Maar ze zijn wel lekker hè? Uh, Piet, strooi eens wat Vooruit, Ik heb er niet zoveel wat. meer oh. Nee, we moeten ook nog verder Onderweg ja. ben ik veel pepernoten verloren Er zat een gat is, in mijn zak Dus ja. altijd wat met jou ja. Hoe vond jij dat liedje? Wat Ik er vond niet het zo... uh, wel leuk uh, En zou je het zelf ook kunnen?